Ze proberen een audiëntie. Ja, loop jullie eens door. Ik voel er ook voor om even de tijd te hebben. Daar, daar op die trom. Oh, dat, dat is een kind. Ontvaltuindelijkerwijs was zij de rest van de laatste toepronde. Oh. Iets leuks, heert ze de toep. Ik lekker. <hullie> <hullie> <hullie> wat Idioot, slecht. <hullie> en wat zie jij er idioot uit, afsluitsel? <hullie> je hebt wel net zulke stomme hangwangen als een haan, maar je helemaal niet. <hullie> ik ben blij dat ik de heerse de oppertoep een plezier heb kunnen doen. Nog, nooit, nooit, nog helemaal nooit heb ik zo'n stomme hanen nadoen nog gezien. <hullie> Het heel verschrikkelijk om zitten de is dat scheeltje. <hullie> Ach, dat arme kind. Het is dat wijf dik hè, afsluitsel. <hullie> Het zijn gasten, heer van de oppertoep om daarmee rond te lopen. Ja, je wend eraan. En als ik mijn vinger in je steek, gaat die helemaal in je vet, hè? Tot onderhand. Oh, jawel. Dat wil ik proberen. Oh, Zal ik er een heel verschrikkelijk ontzettende door rotter geven? David, laat dat. Ze reageert hier. Ik bedoel, we zijn van haar afhankelijk. Ja hoor, meneer, je vinger en een stukje van mijn hand. Kijk eens hier, afsluitsel. In de buikzak, mijn hele hand weg. Je moet me niet stompen. Doe niet of ik een kind ben, vetzak. Ik ben de heersende opperdoek. Ja, heersen op het toep. Draag me naar mijn troon. Ik heb geen zin om te lopen. Ja, heersen de op het Beetje vlugger. Zeg, vette. Jij zou eigenlijk ook een goede afsluitzoel kunnen zijn. Hij was ook zo dik. Niet zo vet als jij, hoor. En, en kijk eens hoe mager ik hem heb gekregen. <maar het luchtselen> jij moest mijn nieuwe afsluitzoel maar worden.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 Nu we zo aan het praten zijn. Maar... Ik vind de audiënties vervelend en ik heb zelf regels bedacht om audiënties grappig te krijgen. Hele leuke regels en je moet het doen, je moet het doen, anders zeg ik niks. Oh, het zit dat kind maar zo heel verschrikkelijk ontzettend te wipen. Als u even meeloopt naar deze ton hier... Hm? Ja, zo wijs ze wat ze doen moeten. Ik ga niet voor ze staan. Ik wil ook te zien. De gang van de audiëntie is als volgt vastgesteld. Na de begroeting van de oppertoep, zojuist geschiet... Buigt u zich over deze tan? Lee, hij zit vol slangen! Heel verschrikkelijk, ontzettend enge slangen. Stop met dat voor. Ja, maar het krielt heel verschrikkelijk. Ze glimmen allemaal over elkaar. Het zijn geen slangen, David. Het, zijn levende aal. Het een soort vissen, zijn het. Vissen zijn vissen. Zeg het ze afsluitend. Zeg het ze. U neemt elk een aal in de hand. Nee, Die aal houdt u stevig vast. Hoezeer het beest ook kronkelt om weg te komen. Zolang u erin slaagt uw aal in bedwang te houden... kan de audiëntie doorgaan. Echter. Zodra u het dier laat glippen, is de audiëntie geëindigd. Haha, <lacht> dat doet ze nooit. Dat zie ik zo. Vooral dat snappen jullie ook niet. Zo heel verschrikkelijk ontzettend rot, kind. Zafit. En dan kanst Horus het voor je broertje. Ik, ik wou, ik wou dat dus ze van de versierde stoel stoel de vonden. U hebt hmm. al in de procedure begrepen? Ja, het heel verschrikkelijk, ontzettend het eng... Hé, hey, durf niet, zie je dat afsluitsel? Ach, doe nou David, tonen. natuurlijk kan je het. Het is gewoon een vis. Die slappen, durf je? Ja, wat? Ik durf wel. Ik durf juist heel verschrikkelijk, ontzettend veel. Bent u klaar? Wacht eens, die vetten die is zo vet, die telt voor kind. Die moet in elke hand de Nee, Ik pak ze al. Wat? Oh, oh, zijn ze glibberig. Dat was ik helemaal vergeten. Oh. Zorg dat u er eerst goed greep op hebt... Niet te snel optillen als ze in de ton wegglippen. Dan telt dat niet. Ik kan je verboden te fluisteren, afsluitje. Jawel, op zijn toe. Ik heb ze. Ja. ja, ik heb ze, ja. ja ik ook. Nou, kom, ja, probeer ik ook. het nou, David. <treeks> Oeh. Nou? Oh, oh, oh, oh, ik, ik hou hem niet. Oh, als die anderen zich nog maar rustig houdt. Ze zijn echt heel verschillend als het een. Je krenkt <treeks> kronkelt als een bezetenen. Jij kunt tenminste nog overpakken. Oh, hier, jij, ja, hier, jij. Uh... Schiet op, nou, David, eindelijk <treeks> houdt niet. je het niet. Ja, ja, en ik heb ja, hem moet je blijven leven? Ja, ja. Ik denk er aan! Ik heb hem niet mogen zien, ik denk er Kijk, ik heb er een, ik heb er een! Ik, ik, heb, ik heb hem echt heel verschillend, ja, ik ontzettend goed vast! Ik ga zie je Audiëntie, gestart! De eerste de opportun. Onze vraag is een eenvoudig. Oeh, gloeiend! Dat libberig Pak hem dan, pak hem dan! Ik heb hem, ik heb hem! Wij zijn op zoek ja, naar ons kind! Onze. Ik ben hier! Jokio, ik heb hem alleen nog als een stijl! Onze baby in Is dat bij u volgens mij onverwacht? Oeh, kruidwaarbeest! Is er bij u volk onverwacht? Uh, I een mean, kind. Papa, hij draait op mijn pols. Oh, David. Mama. Ik gaat naar je rego. eens los. Hij is wel heel verschillend. Ik kan zelf geloven. Op <en toe. laughs> pluister. Je hebt om ons kunnen lachen. Abschlootsel. <tons> Audientie Je hebt om ons kunnen lachen. Zeg ons nou. Zeg het ons. Is mijn kind hier? Of is mijn te laat. Zeg lekker, lekker.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 U merkte toch zo even dat ze niet eens meer aan de wedstrijd van vanavond herinnerd werd? Ja, geworden? De waanzin, de waanzin! Dat het vinden van Floris van zoiets afhankelijk moet zijn. Ik heb het u gezegd, een audiëntie is niet makkelijk, zei ik. Ja. Zei ik dat niet? U zei het, ja. En oppertoep regeert absoluut, vertelde ik. Ja. Vertelde ik dat u, niet? U vertelde het. Ja, maar u waarschuwt ons helemaal het niet. Het brengt voor... soms moeilijkheden met zich mee, waarschuwde ik. Ja. Waarschuwde u ik niet? U waarschuwde maar ons, u... ja. Die waarschuwt ons helemaal niet voor zo'n zo heel verschrikkelijk ontzettende trut. Ze Zou helemaal niemand helpen, nooit! Het kan hij heel verschrikkelijk ontzettend niks schelen wat er met Floris gebeurt. Zolang zij maar heel verschrikkelijk ontzettend door rotgrappen kan uithalen. Maar dat stopt goed! Niet staan, Yokio! Ik vind slangen heel verschrikkelijk ontzettend. Ook al zijn dat maar heel verschrikkelijk ontzettend? De vieze vissen. Stop zeg ik, stop daarmee! Stop, stop! Ik stop. vind heel verschrikkelijk ontzettend bang voor slangen! Een gloeiende, ik. Ik. ik ben... Waarom wacht u niet één dag? Dat kan niet! Vanavond vindt de laatste toekronde plaats. Als dat kind Yasu met kaarten verliest zit hier morgen een andere op. Over zes dagen hoor ik op meters voor de rechtbank te verschijnen. We moeten Floris voor die tijd vinden. Daarom elk uur telt. En ik kan niet spreken. Ze heeft het geven van inlichtingen aan buitenstaanders verboden. Het enige wat in mijn wacht ligt is het arrangeren van een nieuwe audiënt. Ja, dat maakt niks uit. Die heel verschrikkelijke concert in de tunnel zou toch niet helpen. David, ga spelen. van Jullie verpretsen je tijd zo heel verschrikkelijk. Hij zal geloeien. Terwijl jij nou juist zo heel verschrikkelijk concentre is David, verdomme. Allemaal verschrikkelijk ontzettend stomme trutten, allemaal! Allemaal, allemaal! Ja, Yokio, als jij niet had gemet, had ik het gedaan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 Een mooie stek van een bloemenkrans vast. Niet van zo'n zo heel verschrikkelijk ontzettend saaie groene. Nee. Met een heel verschrikkelijk ontzettend mooi flesje. Hm. Voedingsflesje voor de krans tijdens op de modeshow. Manja is te vast. Heel verschrikkelijk ontzettend blij mee. Manja, wel. Manja is tenminste erg. Heel verschrikkelijk ontzettend. De oppertoep die weet niet eens wat aardig is. Hm. En Arlene. Die is heel verschillend ontzettend stom. Eh, en vader die is nog heel verschillend ontzettend veel stommer. Dat trut dit zal ons nooit helpen. Die rotzak met de slangenvissen. Rotzak. Rotzak, rotzak met je slangenvissen. Een heel verschillend ontzettend gemene rotzak. En je reageert helemaal niet volgens betondoom. Dat ga ik doen. Ik ga heel verschrikkelijk ontzettend lekker mijn lesfilms over Batonbo afdraaien. Op het dieptetelevisieapparaat dat ik van die inspecteur heb gekregen. O, zo.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 in een moment van grimmige humor... een eerst Europees uiterlijk als dat van Odonius aangemeten. Och, ja. Batombo en O'Donoghuees. Maar al te gemakkelijk verklaart men hun vijandschap uit een verschil in opleiding. Odonius studeerde natuurkunde. Batombo kunstgeschiedenis. Toch is het de vraag... Ja, ja nee, het is te stom om zomaar te zitten luisteren. Ik kan beter eerst heel de script goed gaan repeteren... wat ik nou over Batombo geleerd heb.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 Het wordt dus opgeslagen in een onvruchtbare verlaten kloof... op het meest westelijke kustdeel van het continent Afrika. Waar iemand telt op Mars nog voor ons... Zij stent het Uitstekend, 14. Ik zal de manschappen bijeenroepen om dit lied samen te zingen. Dat is goed voor het moreel. Zo is het, kolonel.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 Nou, dat had hij dan weer van Palladio geleerd. Iedereen loopt voor ons weg, Jokio. Eileen, Eileen, die man daar. Oh. Oh. I iedereen aan oh. de kant. Ja, Jokio, kom. Ja, oh. ja. Ik, ik, ik, ik weet het. Ik weet niks. U weet nog niet eens wat we wilden vragen. Hij is doodziek, Jokio. -Jok. Ik kan er niet meer tegen op. Oh, als, als het vanavond maar goed afloopt. Wat... Oh, oh. Ja, maar wat is er met u? Oh, het, het is die ellendige troep. Die rotzooi die we moeten eten. Huh? Moeten? Ik bedoel, is een bepaald binnen enge grenzen... ...omschreven oh. voedsel verplicht gesteld? Eng. Eng is het, ja. Mijn maag verdraagt het niet meer...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 En maak je verder geen illusies. <coughs> er is belangrijker werk te doen. O, schat. Voor Jones lijkt alleen zijn vak te tellen. Hij spreekt geringschattend over mensen. Batombo is met niets anders bezig. Voortdurend moet hij waarschuwen.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 Hij ons met juichen ronds. Hij werkt voor ons. Hij gaat ons voor en alleen met hem handelen. leven het Zwarte Plateau! Leven Leve het, het Zwarte Plateau! plateau. Leven de kolonel! Goed, commando. Wanneer zijn we in de zoutbouw? Nog geen half uur, kolonel. Uitstekend.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 Yukio Kurisawa met zijn neomechanistische ideeën beïnvloed. Hé, hey, dat is mijn vader. O, oh, ja, dat stond ook niet als klopie, die. Batombo werd geboren in 2040, O'Donoghuees in 1990. Berucht werd de volgende uitspraak van O'Donoghuees. Geloof me, de grootste stommiteiten van Christian Huygens en Isaac Newton... zijn waardevoller dan de briljantste formuleringen van de, uh, Goethe, Marx of uh, Batombo. Hij is hier vaak op aangevallen, maar redeert hem niet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 Ik had dat hij mijn vader wat beter les had gegeven. Die is heel verschillend op het ijdel. Die blijft ze dragen. Zal ik naar verder draaien? Nee, ik heb geen zin meer. Ik heb genoeg les gekeken. Als manja nou hier was, dan gaf ik haar eerst het stekje. En dan gingen we, daarna gingen we Batombo en Donnie Joe spelen. Ja. Maar Donnie Juk, die die heel verschillend op leuk. Nou, ik geloof dat ik Batombo beter vind.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 Oh, God. Mevrouw, ze liepen niet eens toe. Er stond een wacht voor de tent die me de toegang weigerde. Mij, de afsluiter van de oppeltoep en de opzichter van de toepronde. Ja. Ja, u hebt gelijk. Moet het nog maar eens proberen. Yukio, jo die man wil ons echt helpen. Dat, dat had hij allang kunnen doen. Ik bedoel, waarom gehoorzamen mensen wetten? Waarom gehoorzamen ze aan wetten op het verkeerde moment? Je zet de diepte die televisie maar aan. Maar je zit ineens met allemaal mannen uit de geschiedenis in de tent. Het <lacht> lijkt zo heel verschrikkelijk ontzettend echt. Oh, alleen het zand dat er niet op ze lopen. Huh. Ik kan eigenlijk best heel wat bedenken. Dan oh, stopte ik de filosofie van Betonbo en Donnerhoeks bij elkaar... En dan maakte ik er een, een, een nieuwe filosofie van. De filosofie van David Kourisawa. <lacht> ja, de filosofie van David... Hey, ook die zei toch dat je geen illusies moest maken over mensen...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 Ik kan niet goochelen. Ik wil winnen. Ik, ik wil de baas blijven. Wat, wat is dat? Het lijkt of iemand wat scheurde. Maar, maar er is niemand. Ik wil niemand hier. Ik wil ze allemaal verslaan vanavond. En dan was ik weer de baas en dan liet ik ze weer alles dagen gezond te paling eten. O lieve zon, lieve maan, laat me bij je toepen, lekker iedereen verslaan. O lieve zon, lieve maan, laat me bij je toepen, lekker iedereen... Oh, nee. Nou heb ik jou heel verschrikkelijk ontzettend rot, kind. Nee, ik hou lekker mijn hand voor je mond. Oh, ik laat je pas los als je zegt wat mijn broertje is. Nee, nee. nee gooi je in het zand door, ik ga op jou recht zitten. Nee, ik weet je ah, dus wel verschrikkelijk ontzettend, het is wel beter, dus wacht maar. Laat me loslop, joh. Hey. Ik doe je met je kop in de hem met mijn slangen vissen. Nee. gauw zeg op. Niet doen, niet tussen die vieze halen! Zeg je dan wat mijn broertje is, Gauw, zeg ja. je op. Nee. nee. Nee. Ah, afstaat zo! Schrijf, jongen, breng hem weg! Nee! Nee, nee, nee. nee ik wil hem hier! Nee, nee. Ik wil hem hier! Hij moet met zijn kop in de baling! Eerst een op? Ik kom u halen voor de wedstrijd. De andere twaalf spelers wachten op u in de zilveren tent. Mannen. Drie patrouilles staan hier klaar voor de zaak van het Zwarte Plateau.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 ze had het me al bijna gezegd. Ik had het goed te pakken en ik duwde het naar die vissen. Ze schreeuwde al, ja Elise. ze wilde het al zeggen. En toen, toen stond die rotkerel er ineens. Zo jammer, David. Doei. Ik, ik vind het dapper van je. Ik, ik dacht, jullie doen maar niks, je wacht maar. Mijn vader, die... Jokejo is buiten, bij de zilveren tent. Ik wil er zeker meteen bij zijn als dat rotkerel verslagen wordt, die trut. Nee, nee, nee, nee, David. Het is oh, een nee. klein verlaten meisje. Dat is helemaal niet waar, het is een trut. Is het ja, een heel verschrikkelijk ontzettende... Nee...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 Ja. Heer een oppertoep aan u de eer om de eerste kaart te spelen. Ja. Ah. Ja. Wel nu, kom, kom. Heer zijn oppertoep. Speelt u nou de eerste kaart? Of weet u niet meer hoe het spel gaat? De regels van het toepen. Bij het toepen zijn geen troeven, maar wel moet iedere speler kleur bekennen... ...zolang dat mogelijk is. Kom je eraan? Oh, dat kreeg ik van de schildwacht. Hij was niet eens boos op me. En toch had ik de tent stukjes neden. Nee, Misschien was hij misselijk. Bij het toepen is tien de hoogste kaart. En daarna volgen negen, acht, zeven... <tie> Aas, heer, vrouw, boer. Iedere speler krijgt vier kaarten. Het is de bedoeling de laatste slag te winnen. Speelt u de laatste kaart, oppertoep? U had toch wel een vierde kaart? Verstop hem dan niet. Vieze zo. U moet spelen, heer van oppertoep.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 Nee, nee. Ja, en Ik toep er nog eens overheen. Uw kaart, heerste de oppertoep? Nee, nee, nee. We zijn aan het beslissen, de puntentaal. U kunt niet nog eens overtoepen. Nee! Hier dan die kaart. Wat nee. dacht ik al. Een wauw! Ah! En niet eens de goede kleur. Dan ben ik de oppertoep! Ik heb een tien in mijn hand! Zrijp dat, kind! Laten we het niet ontsnappen! Houd dat tegen, vakter! En dien, David, ze is verslagen! Oh. Er is een nieuwe oppertoek! Jokkeer, Iedereen is gek! Ze dragen hem ja. rond, ze dansen om de dragers. Net goed, net goed, net goed voor dat rondkind. Ik probeerde bij de nieuwe toe te komen. Ik, ik bedoel, ik wilde hem meteen aanspreken, maar ze doet hem opzij. Kom mee, komen jullie mee? Misschien ja. kunnen we met z'n drieën door die massa heen komen. Haat me, haat me. Dat, dat, dat zit achter in onze tennis.